Drie uur. Mark Visser met het NOS-journaal. In Egypte is weer op grote schaal betoogd... door aanhangers en tegenstanders van de moslimbroederschap. Onder meer in Cairo en Alexandrië waren veel mensen op de been. In tegenstelling tot afgelopen vrijdag zijn er geen berichten over geweld. Het leger hield de groepen demonstranten gescheiden. Zo waren duizenden tegenstanders van de moslimbroederschap... in Cairo bijeen op het Agrierplein... terwijl aanhangers zich hadden verzameld bij de universiteit... en bij het hoofdkwartier van de Republikeinse Garde... Tegen middernacht liep het Tagierplein snel leeg. In de noordelijke Nigeriaanse deelstaat Jobbe zijn alle middelbare scholen dicht. Aanleiding is het bloedbad van afgelopen zaterdag. Toen werden 22 leerlingen van een kostschool vermoord door islamitische rebellen. De gouverneur van Jobbe heeft de aanslag scherp veroordeeld. De autoriteiten vermoeden dat de extremisten van Boko Haram erachter zitten. De terreurgroep viel vorige maand ook al twee scholen in de regio aan.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 Het is de dag van het goede leven met Adeline. Hey, niks Adeline. Dan zing ze zo leuk. Ze zijn zo hard leers. Adeline is er niet, maar ze heeft me haar erewoord gegeven. Volgende week dan uh, zit ze hier wel in de eigen nacht van het goede leven zoals het hoort. Uh, in het komend uur: het mysterie van Emily. Buitengewoon, buitengewoon spannend spel waarbij fantastische prijzen te winnen zijn. En het bijzondere van die prijzen is dat niemand weet wat die prijzen zijn. Dat houden we voor ons. Dus u doet het niet voor het gewin, maar gewoon om, om, om uh, aan te tonen... hoe scherpzinnig u bent. En uh, we hebben een fantastisch verhaal uh, van Goudmijn Radio. Stefan Stassen die is met uh, Goudmijn elke vrijdag om twee uur... S middags te horen op Radio 5 Nostalgia. En wij uh, herhalen dat dan weer in de nacht. Voor dit alles the Temptations. Ready. Er bestaat een afschuwelijke uitvoering van dat nummer. Van de Rare Earth. Dat duurt 17 uh, minuten. Daar uh, zit een, een, een drum op. Het klinkt alsof iemand op een blik doos staat uh, te rossen. Het hele nummer lang. En het is gewoon ontzettend lelijk. En het werd een enorm succes. Er zit een soort verband tussen. Tussen lelijkheid en de mate van uh, succes in de muziek, denk ik wel eens. Um, het was ook wel grappig dat de Rare Earth een blanke uh, groep was. Maar ze zaten bij Temla Motown, waar uh, helemaal geen blanke artiesten zaten. Dus dat hebben ze toen gedaan. Hebben ze het Rare Earth label opgericht. Dus gewoon even een ander stickertje op de platen geplakt. Om ja, een beetje vals te ontkennen. Van dat ze, nou ja, ze, zijn eigenlijk, ja, ze horen wel bij ons, maar niet helemaal. Ik kan me voorstellen met zulke lelijke nummers. Um, maar deze uitvoering mocht er wezen van de uh, Temptations. Goudmijn Radio. Dat is een uh, KRO-programma. Stefan Stassen die presenteert dat. Hij is elke vrijdag om twee uur middags te horen... op Radio 5 Nostalgia met uh, Goudmijn. Uh, ja, wat doet hij daar? Hij presenteert samen met zijn trouwe assistent Jacques van Aalst... wekelijks een goudmijn aan verhalen van luisteraars... die opgenomen en gemonteerd zijn door Helene Hummelen. Een mooi verhaal op herhaling nu.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 de school voorbij. En zinters was de kachel heet. En als je daar dan sneeuw in smeet. dan is het Het moet er allemaal nog zijn. De deur, de bomen en het plein. De grote heim. Staat, is misschien weg. Bali, Lombok Baksom, Florestimor Flores, Timor en zo Hans loopt met een oudere joodse meneer door zijn school.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 e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 Dat was zeer volledig, deze informatie. Een mooi verhaal was het uit uh, Goudmijn. Dat programma is dus iedere vrijdagmiddag tussen twee en vier... te beluisteren met uh, Stefan Stassen op uh, Radio 5 Nostalgia. En dan herhalen wij het weer in uh, de nacht. Dit is de nacht van het goede leven, zonder Adeline van Lier. Die zit hier volgende week weer wel. Mijn naam is Jan Emaus en we gaan verder met Zizi Tap. Dat is die uh, club met uh, die twee mannen met baarden. Dan hebben ze een drummer... En die heeft geen baard en zijn achternaam is Beert. Dat is echt waar. CC uh, Top is eigenlijk hier pas doorgebroken... toen ze de hit hadden, Give Me All Your Love In. Maar daarvoor hadden ze al een enorme carrière achter de rug in Amerika. Die is ons volledig ontgaan. Dus dat gaan we vannacht maar eens eventjes goed goedmaken. Ja, als Elvis een gebouw uitging, dan werd dat ook omgeroepen. Elvis just left the building. Uh, ZZ Top heeft daarvan gemaakt... Jesus just left Chicago. Wat ik, leuke vind, wat ik het leuke vind van ZZ Top is dat het absoluut pretentieloos is. Uh, ze zeggen helemaal niet dat ze vernieuwend uh, bezig zijn of wat dan ook. Hun muziek is zo voorspelbaar als ik weet niet hoe. Maar ze doen het wel heel goed. Jesus Just Left Chicago. Straks gaan we het uh, mysterie van Emily spelen in Deze Nacht van het Goede Leven. Maar voor die tijd een supergroep die nooit echt super werd. Dat is sneu. Bestond uit uh, de heren Kennedy, Cooper en Bloomfield... En met name die meneer Kennedy wil ik eventjes tegen het licht houden. Hij schreef voor de uh, Beach Boys Ceylon Sail Sailor. En dat nummer verscheen op uh, de LP Holland... die hier in Baanbrugge werd uh, opgenomen in een boerenschuur. Je kunt de koeien horen loeien als je je best doet op die plaat. Ceylon Sail Sailor, schreef hij. Uh, maar het was een beetje een Beach Boys tekst geworden. Een beetje netjes het ging over. Dat het leven uh, ja, dalen heeft en pieken en uh, alle clichés... Uh, dus die Kennedy die dacht bij zichzelf... dat moet ik toch eens een keer voor mezelf nog eens herschrijven... en het een beetje rauwer maken. En dan doe ik het met mijn vrienden Cooper en Bloomfield nog eens over. KGB noemden ze zich. En hier is die, uh, vind ik, veel betere uitvoering van Ceylon Ceylon. Kennedy en uh, Al Cooper en Mike Bloomfield. KGB in Sail On Sailor. Wij gaan thans het mysterie van Emily spelen. Behoeft dit spel uitleg? Ja. Is allemaal voor het eerst luisteren. Het uh, gaat als volgt. We hebben drie teksten, drie tekstfragmenten. Uh, die gaan over iemand. En uh, aan uh, u de zware taak vast te stellen over wie die teksten gaan. Um, wie het na één fragment al weet wint een prijs. Wie het na twee fragmenten weet... wint een andere prijs. En na drie fragmenten win je zo goed als niks. <lacht> nee, wel hoor. Dan win je een prijsje. Uh, die prijzen zijn geheim. Wij doen daar heel ingewikkeld over. Uh, er is iemand aangesteld... Uh, wiens namelijk ook niet mag prijsgeven... bij de KRO. Die zich daarover buigt. Die doet de hele week niks anders dan... magazijnen afstruinen en uh, prijzen uitzoeken. En, uh, en ook zorgen dat, uh, dat de winnaar ze krijgt. Uh, dat is dus een verrassing... Zullen we? Eerste met. Er zijn mensen die ineens door lijken te hebben hoe het moet. Tenminste, een tijdje. In de popmuziek is dat goed te zien. Ben je bijvoorbeeld Abba, dan weet je zomaar een jaar of tien precies... hoe die machine nou moet draaien. Ja, en dan houdt het ook uh, ineens op. Gek, zelfde mensen, zelfde talent. Maar op een gegeven moment is het alsof een onzichtbare hand de kraan dichtdraait... Een enkeling voorziet dat en geeft dan heel snel het stokje door aan een jonge, explosieve nieuwe generatie. Maar meestal heeft het succes de hoofdrolspeler gedrogeerd. En dan gaat het mis. 0800-1121, over wie ging dit? 0800-1121. At last we are to meet him, the famous Captain From and scalding, The Captain has arrived. Hello, I must be going I cannot stay, I came to say I must be going I'm glad I came, but just the same I must be going For my sake you must stay If you should go away You'll spoil the party I am throwing I'll stay a week or two I'll stay the summer through, but I am telling you, I must be going Before you go, will you oblige us? And tell us all of your deeds so glowing. I'll do anything you say. In fact, I'll even stay. Good. Good. But I must be going. Hooray for Captain Spaulding, the African explorer. Did someone call me Snurra? Hooray, hooray, hooray. He went into the jungle where all the monkeys throw nuts. If I stay here, I'll go nuts. Hooray, hooray, hooray. I put all my reliance in courage and defiance and risk my life for science. Hey, hey. One day in A dozen weasels Yes, and all of them had measles Hooray, hooray, hooray I faced a chimpanzee once So close I felt his breath The creature looked at me once And laughed himself to death Hooray for Captain Spaulding! That's me One day I caught an eagle Too big for me to tote I changed him for a sparrow A jackass and a goat Hooray for Captain Spaulding! That's me One day a vicious monkey chased me a mile or two. I hid behind a donkey, the donkey fainted too. Hooray for Captain Spaulding! That's me! I had a guy named Tita, he lent me his repeater. I brought down a mosquito, hey, hey! Hooray for Captain Spaulding, the African explorer. Hooray, ho! The first day I arrived in Africa. Hooray for Captain Spalding, the African Explorer. Hooray, hooray, hooray. The first day I arrived in Africa. Hooray Af for Captain Spalding, the African Explorer. Hooray, hooray, hooray. The first day I arrived. Hooray for Captain. I <laughs> fooled you that time, didn't I? <laughs> hooray, hooray. Groucho Marks. hooray voor Captain Spaulding. Hallo, I must be going. Ik vind het echt uh, vreemd. Ik dacht, hij is niet zo moeilijk. Maar de drempel blijkt te hoog te zijn... want uh, niemand heeft gereageerd op uh, het eerste fragment. Over wie uh, gaat het in het mysterie van Emily? Zullen we tweede fragmenten maar tegenaan gooien? Wie heeft in het buitenland nou nooit gedacht zo... Goedkoop hier, zeg. Om vervolgens een paar van die goedkope dingen mee naar huis te nemen. Voor zichzelf of voor een goede vriend. Ja, en dan ben je nog maar een stap verwijderd van een wat grotere aanpak. Vooral als je vanwege je horecawerk in de toeristensector... nogal veel reist en op andere continenten belandt. Handel! Sommigen hebben daar een neus voor. En die beginnen dan een handeltje in, lekkere, in een lekkere trendy sector... Jij bent de eerste, dus je bent ook de slimste. En die tent, die groeit als kool. 0800 1121. Ik vind dat het eigenlijk... Nou, je zou het nu kunnen weten. 0800 1121. Over wie ging dit?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 Tell you one more thing It Ain't no harm To have a little taste But don't lose your cool And stop messing up the man's place It Ain't no harm To take a little nip But don't you fall down Your Ooh, no, no. Whoa. Whoa, no, no. I think everybody ought to come on and go. Tell you one more time what to do. Let's go get stoned. Ray Charles was dat. Nou, we zitten halverwege het mysterie van Emily. Twee teksten gehad. Uh, Rob uit Amstelveen. Ja. Dag Rob. Dag, Goeie, goeienacht. Goeienacht Rob. Aan wie dacht jij? Janice Joplin. Janice Joplin, leg uit. Ja. Uh, ik hoorde... Uh, uh, nou, ze is dus... Uh, uh, direct na haar laatste plaatopname is ze... Uh, <coughs> is ze door een overdosis uh, aan haar einde gekomen. Ja. En uh, ik hoorde iets met uh, Cheap. En toen dacht ik aan Cheap, Schrills. De band waarin ze zat. Oh. Ja. Nou, ja, uh, dat was Big Brother and the Holding Company. Ja, dat weet ik. En die ja. LP, die heette, dacht ik, Cheap, Cheap thrills. thrills. Ja, zo zat het. Ja, um, klopt. Ja, en ik, ik zit even die fragmenten door te kijken. Meestal heeft het succes de hoofdrolspeler gedrogeerd. Dat kunnen we dan wel ja. enigszins uh, combineren met Janis Joplin. Was je trouwens een liefhebber ja. van haar muziek, of ben je dat? Ja, ik vond het wel aardig wat ze ja, okay. deed, ja. Uh, maar ik zit ineens te denken, ja... Uh, veel reizen op andere continenten belanden en in de horeca werken. In de toeristensector. Dat heeft Jennis volgens mij. Nou, ik weet niet het niet. Ik, ben, ik was er niet bij, maar ik, volgens mij heeft ze nooit in de horeca gezeten. Nee, klopt. Ik weet ook nee. niet of ik, het, of het, of ik door Jennis bediend had willen worden. Je weet niet <lacht> wat je op tafel krijgt. Nee, dat weet je niet. Nee, inderdaad. <lacht> ik moet je teleurstellen erop. Helaas. Ja, je zit ernaast. Uh, blijf luisteren. Zeker. Wat klinkt dat dwingend, hè? Blijf, je moet zelf weten wat je doet, hoor. Als je, als je zegt, nee, of... ik blijf luisteren. Oké, okay, dus, dat stellen wij op reis. Dag Rob. Oké, okay. dag. We gaan naar Jochem. Ja, goeiedag. Dag Jochem, waar bel jij vandaan? Uit Groningen. Uit Groningen, oké. Okay. Jochem, aan wie dacht jij onmiddellijk? Nou, niet onmiddellijk, maar bij de tweede, bij de tweede tip dacht ik aan rond blauw. Ja. Topkok. Toch? Ja, ik ken hem verder niet, maar ik heb het, uh, gehoord dat hij een uh, goede kok is, inderdaad, ja. Oh, oh je, je hebt het gehoord. Je, je, je bent zelf niet zo in into koken. Ja, wel maar ik weet, ik weet op zich niet heel veel van hem, maar ik uh, weet dat hij een, een, een, een goede kok was. Ja, was. Ja, want hij is, uh, hij, hij is of hij gaat stoppen. En waarom? Dat is jou niet bekend. Nou, dat weet ik niet uh, precies, nee. nee. Um, even kijken, hoor. Uh, ja, eerste fragment gaat over iemand die er inderdaad uh, mee stopt, zou je kunnen zeggen. Hè? Het succes, dat houdt op een gegeven moment op. Um, heeft Ron Blauw veel in het buitenland vertoefd? Ik zou niet weten. Ik ook niet, hoor. Ik vraag me wat. Ja, het is voor jou ook... Ron, hoe, hoe ben je op Ron Blauw gekomen als je zo weinig van hem weet? Uh, omdat ik toevallig een paar dagen geleden een stukje over hem gelezen had. Oh, op die manier. Waar, waar, waar, waar en, heb je dat gelezen? Uh, volgens mij was het in de trouw. Ja. En omdat je de eerste fragment, uh, of de eerste tip was over, uh, te, zeg maar, te laat of te vroeg stoppen met iets, uh, iets groots, hè, zoals ja? Abba noemde... En de tweede tip had je het over de horeca, dus daarop dacht ik aan hem. Oh, en dan komt zo'n stuk uit de krant bovendrijven, ik snap het. Klopt. Jochem, het is niet goed. Oké. Okay. Dat is dan weer de vervelende kant van de zaak. Maar ik dank je zeer voor je denkwerk. Oké, okay, graag gedaan. Misschien tot de volgende keer. Yes. Dag Jochem. Nou, laatste fragment. En iedereen wil jouw spullen kopen. En al gauw overspoel je het land met filialen. Dat kan, want jij bent net een beetje goedkoper. Je komt in de bladen met veel plaatjes en weinig te lezen. En als je vrouw een nieuw handtasje koopt... of als je vrouw twintig nieuwe handtasjes aanschaft... dan is dat nieuws. En het gaat goed. Je raakt verdoofd door een berg euro's. En je ziet niet dat er achter je rug... een digitaal internetmonster op je toe kruipt. En dat monster maakt jou en je hele handel overbodig. En je ziet het niet totdat de bom barst. Er zit geen muziek meer in jou en in je zaak. Nou, dit is inkoppen toch? 0800-1121. 0800-1121. Joe Tax I'll never do you wrong. If I am... Zo'n mooie, ja, naïeve tekst. I'll never do you wrong. Yo, tax. En toen had iedereen het goed. <laughs> dat kunnen we wel uh, vaststellen alvast. Dag Rutger. Goedemorgen, Jan. Nou, Rutger. Ja, de laatste aanwijzing kon natuurlijk niet missen... dat het Hans van Breukhoven moest wezen, hè? Ja. Zonder ja. van, hè? Volgens mij. Jaren, ja, zonder van. Ja. Ja. Nou ja, dan heb je het dus fout. Nee, hoor. Ja, <laughs> Ja, maar dan de, bij de tweede aanwijzing, maar als je dan even logisch nadenkt, ja, de, de tweede aanwijzing wist ik niet, hoor. De eerste al helemaal niet. Maar nou, dan valt hij weer terug naar de tweede aanwijzing ja. en dan valt het kwartje toch wel. Weet je hoe Hans begonnen is? Ja, ik dacht dat hij uh, uit de United States die Boeklex LP's uh, meenam, die... Ja. die, die die, die, die witte, witte hoese LP's, dat hij daarmee begonnen is. Ik heb begrepen dat hij werkte als uh, purser op een schip. Op uh, uh, zo'n Holland-Amerika-lijn uh, schip. En dat hij op ja. een gegeven moment daar uh, in, in Amerika een paar LP's op de kop heeft getikt. En ja. uh, die waren daar lekker goedkoop. En zo is de hele handel van start gegaan. Ja, ja, ja, dat meende ik. Ik meende iets te herinneren. Ja. Ik wist het niet zeker. Ik meende iets te herinneren. Wat ik alleen onbegrijpelijk vind, is uh, als iemand zo'n concern weet op te bouwen... dat hij niet in de gaten heeft, dat, die, uh, dat de MP3 hem um links en rechts aan het inhalen is op een gegeven moment... en dat hij daar geen antwoord op formuleert. Maar ja, dat is kennis... Nee, dat, dat, dat dat in die, in die, in die opkomst uh, hij zaken mag genoeg om dat uh, uh, in de gaten te moeten hebben. Dus dat verbaasde mij ook wel dat hij... Free record shop en dat soort zaken niet op internet uh, aanwezig waren. Ja. Ik denk dat omdat hij dat niet gedaan heeft... dat dat misschien hem wel de net omgedraaid ja. heeft. Hoor. Wellicht is, uh, was hij verdoofd door het succes. Ik denk dat ja, als je rich en famous bent... dan hoef je ook niet zo uh, verschrikkelijk meer natuurlijk. Ja, achteroverleunen is nooit goed. Nee. In, ja, het, in het algemeen. Heb het maar in de gaten. Ja, zo is het. Wij kunnen makkelijk praten, hè, Rutger. Ik bedoel, eh, vanaf de zijlijn een beetje commentaar leveren. Ja, dat is altijd makkelijk, Jan. Zo is dat. <laughs> Rutger, je hebt een ontzettende grote... Nee, dat is niet waar. Je hebt een prijs gewonnen. Ach, geweldig. En na drie fragmenten, dus ja, dan zitten we in de afdeling Prijsjes. En ik weet niet wat het is, maar blijf even aan de telefoon. Het is altijd goed. Dan gaat Laurens eh, noteren wat er te noteren valt over jou. En dan eh, komt het thuis. Wat het ook wezen mag. Mag ik je bedanken voor je aanwezigheid in deze nacht? Ja, graag gedaan Jan. Um, Rutger, wat wil jij horen eigenlijk? Vind jij Paul McCartney de moeite waard? Nee, ik had meer van Bob Dylan. Met, ik, maar ik kan het nergens terugvinden, dat stukje muziek. Bob Dylan, It's a Hard Day's Night. Met It's a Hard Day's Night? Ja. Dat is, dat is, dat is, dat is van de Beatles. Uh, nee, sorry, Hard Rain. Oh, ah, A Hard nee, Rain Is Gonna Fall. Met, met, met een band, iets van Bando Mundial of zoiets. Oh. Bando Mundial, Mo dat is een... Ja. Ja, wij zitten hier oh. te zoeken inmiddels, maar vinden uh, Homa, geloof ik. Even kijken. Nee, dat, dat heb ik niet bij de hand. Dat gaat nu niet lukken. En McCartney ja. vind je niks? Maar McCartney is ook wel goed, ja zeker. Ja? Ja, ja. Dus het mag? Ja, het mag uh, wel, ja, met de baas, hè. Dat Rutger. Hey. Dankjewel. Jan. Hoi. I saw you sitting at the center of a circle. Everybody everybody wanted something from you. I saw you sitting there. Saw you swaying to the rhythm of the music. Got you playing. Got you praying to the voice inside you. Saw you swaying there. I don't care what you want. Ja, dat was zo'n goede cd die Paul McCarty ineens maakte. Flaming Pie. En wat bleek? Het waren allemaal uh, nummers die hij nog had liggen uit zijn Beatles-tijd. En waar hij nooit wat mee gedaan had. En ineens hoorde je een soort oude kwaliteit boven bubbelen. The World Tonight was dat. The Doors, hè, in de nacht van het goede leven. Van de Karo. The Doors. Ach, wat waren ze tragisch toen uh, Morrison doodging frontman weg, wat moet je dan? Nou, een LP opnemen, other voices noemen, en uh, laten horen dat je het uh, zonder Morrison ook heel erg goed af kunt. Ja, dat was dus ook zo, alleen het publiek dacht er anders over. Dat is dan zo jammer. Ships with sails. love you? Why do ships with sails love the wind? And will I be thinking of you? Will I ever pass this way again?